Staatssecretaris Van Huffelen had vanochtend een gesprek bij het bedrijf. TikTok zegt dat ze zich inderdaad nu niet nog aan alle regels houden. Maar ze beloven wel beterschap. Staatssecretaris Van Huffelen is nog niet helemaal gerustgesteld. Ja, Dat maakt dat ik op dit moment, hè, we hebben als overheid gezegd... wij maken geen gebruik van het platform. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat ze niet alleen maar gaan voldoen aan alle regels... maar vooral ook dat ze dat bewijzen. En, en nou ja, daar gaan we in de komende tijd goed zicht op houden. En dat moeten ouders ook zelf doen. Op wat hun kinderen allemaal op TikTok zitten te doen. Nederlanders die vanavond in Argentinië naar het WK gaan kijken... kunnen maar beter niet te fanatiek juichen. De ambassade in Buenos Aires heeft mensen een waarschuwingsmailtje gestuurd. Ook Remy, die er woont, heeft er een gekregen. Het is voor Nederlanders in Buenos Aires niet het beste moment... om op straat te gaan met je oranje shirt. Want ja, voor deze Argentijnen is de wereldbeker zo belangrijk... dat mochten ze eruit vliegen tegen Nederland... dat de sfeer wel eens grimmig zou kunnen worden. En dat lijkt me een verstandig advies. Ja, hou je daar dus even in met de Polonaise en FIFA Hollandia en blijf binnen als het gimmig wordt. De kwartfinale tussen Nederland en Argentinië is vanavond om acht uur. Het is steeds drukker bij opvangplekken voor dak- en thuislozen. Bij een van die locaties in Amsterdam staat s ochtends al een lange rij voor de deur, want er is maar beperkt plek. Mensen moeten wachten tot ze naar binnen kunnen. Eén in, één uit het is dan het systeem. En dat is echt, echt naar. Op dit soort plekken kunnen dakloze mensen een kopje koffie en een broodje krijgen... even douchen of bijkomen van het leven op straat. Jusef heeft geen dak boven zijn hoofd en komt dus graag naar een inloophuis. Maar hij kan dus niet altijd naar binnen. Ja, dat uh, is bijna dagelijkse realiteit. Dan sta je een beetje achter in de rij. Uh, nee, nou ja, soms ook wel sprake van wat voordringers. De opvang bouwt dat ze maar weinig tijd en plek hebben. Ze hopen dat er gauw meer locaties bijkomen. Het weer op veel plekken nog steeds wat mist. In het zuidoosten blijft het vandaag bewolkt. Op andere plekken aardig wat zon en temperaturen net boven nul. Komende nacht is het weer koud. Kan min 5 of min 6 worden. Morgen een mix van zon en en opnieuw net boven nul. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Rond het IJsselmeer komt plaatselijk dichte mist voor. De snelwegen rijdt het verkeer aardig door. Tussen boven het Grotebroek en Enkhuizen rijden geen treinen. Dat komt door een kapotte trein. Tot zover de verkeersinformatie.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 terug. En dit was in de Grote, uh, niet met oh, strand deze keer, maar... Ben uh, je er allemaal klaar voor? Ja, we hebben de specialist aan de telefoon. Nee, we gaan nu, dan ga ik je nu doorzetten, ja? <laughs> Succes! Dus, nou... Nee, we... Daar is die. Hallo, oh. specialist. Ja. Nog steeds verkouden? Ik dacht dat ik eerst een jingle kreeg. Oh ja, de jingle ben je vergeten. Nee, dat ben ik helemaal niet vergeten. Oh, dat. Even je. Eh, eh, eh. De speciali Djingle specialist. <laughs> jingle jangle, jangle, jingle. jingle. van oh, de specialist. Met elke week een antwoord op je prangende vraag over ruimtevaart en techniek. Oh, specialist. Ja, uh, goedemiddag. Ik okay, uh, ben de rock. <laughs> yes! Oh week om de specialist. Again and again. Elke week een antwoord op je prangende vraag over. Of... Nou, zo kan hij wel weer? Ja, ik durf je niet weg te draaien. <laughs> maar de specialist wel? Ruimtevaart en techniek. <laughs> <laughs> nou. nee, Gaat u gang, ja. Even een beetje ballon, sorry. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik ben het ja. vorige, vorige keer ook al hoor, dat je. Ja. <laughs> zo, zo gauw is het als het een beetje. Als een beetje. Een beetje over seksualiteit. Pim. En daarom wil ik het dit keer hebben over. Uh, ...aantrekkingskracht. <laughs> ja, een mooi bruggetje. Ja toch? Ja, mooi Dacht ik ook. Ja. Ja, eerst mag ik nog even reageren op dat uh, oorlogsverhaal... ...en die protest soms, die, uh, wat nou, was een goed idee is om de protest soms te doen. Ja? Kijk, een, wat mag je niet helemaal goed verwoorden... ...en dat is een, een lange zin, dus dat moet je even goed luisteren, Pim. Ja? Hm. Oorlog is een gebeurtenis waar jonge mensen... ...die elkaar niet kennen en elkaar niet haten... ...elkaar toch vermoorden... ...door een besluit... ...van oude mensen... ...die elkaar kennen en haten... ...maar elkaar niet vermoorden. Ja, dat is een... Uh, ...cryptische omschrijving. Maar wat wil je daarmee... Snap, Snap je hem, Tim? Ja, ik heb wel wat commentaar natuurlijk. Is het vermoorden? Ja. Uh, bij een oorlog is het vaak wel de bedoeling... ...dat je een pistool draagt. Ja. En dan ga je mee... Ja, ja, zeg maar. Ja, ja, ja, ja, ja, maar dat is geen vermoorden, dat is meer doden, denk ik. Maar het is toch ook zo, als jij gevraagd wordt... nou, schiet die, uh, die man tegenover je neer... of je hele familie wordt uitgeroeid. Ja, dan zou diegene die dat zegt uh, doodschieten. Ja, nee, er staan in tien andere kant. Heb je gelijk je, je, je gezinnen gered? <laughs> Heel en, andere gezin, en andere gezinnen ook, dus dat denk je niet alleen aan jezelf. Dus ja... Het antwoord is duidelijk. Ja, oké, okay, duidelijk. Ja. Oké. Okay. Um, we gaan het houden over aantrekkingskracht. Um, je hebt verschillende soorten aantrekkingskracht. Je kan je bijvoorbeeld ook uh, tot andere uh, uh, partners een aantrekkingskracht hebben hè, om aantrekkelijk te zijn. Volgens uh, Tona Chongwong al bijna 30 jaar begeleid ze men mensen. In haar praktijk Healing Space. Nou, dat is er weer een bruggetje natuurlijk. <laughs> ja, snap ik. Yeah. Vooral op, liefde, op het gebied van liefde en, en uh, seksualiteit. Uh, holistisch schrijft over deze delicate onderwerpen dat ze vijf geheime wetten heeft voor aantrekkingskracht. Daarom wordt een heleboel slap gekletst natuurlijk. En dan is het. Uh, en die vijf punten zijn, leer jezelf kennen, verwer verwerk je verleden. Leer jezelf tot uitdrukking brengen, nou wat daarmee bedoeld wordt. Wees oprecht in je emoties en verbind jezelf met een hoger doel in je leven. Kijk, dat is ook van die rare dingen. Dat je, je hebt allemaal van die dating datingsites van, van, van Tinder en weet ik veel wat en alles. Maar eigenlijk een al, al, gezonde seksuele aantrekkingskracht zorgt dat je elkaar bewondert en op zoek gaat naar elkaars geur. Dus die dating sites, die moeten gewoon geur meebrengen, want dit werkt gewoon niet. <laughs> Oké, okay. nu gaan we het hebben over wat andere aantrekkerskracht, zoals de aantrekkerskracht tussen uh, twee of meer lichamen. Dat noemen ze dan uh, zwaartekracht of gravitatie. En dat is een aantrekkerskracht door uh, massa's van de ene massa op de andere massa. Daarom hebben we ook, denk ik, dikke mensen een betere aantrekkerskracht en dus ook een beter seksleven dan uh, dunne mensen. Wat een onzin. Ja, dat is dus onzin. Want het blijkt dat de formule voor, uh, voor zwaartekracht is uh, f is g maal m, m, m gedeeld door r kwadraat. En r is de afstand tussen de zwaartepunten van de voorwerpen. En als je dus dik bent, heb je meestal een dikke buik. En uh, is die r is groter. Dus ja. En dat gaat kwadratisch, dus ja, dat gaat het dus toch niet worden. Nee hoor, dat was een grapje. Ik bedoel. Uh, oh, ja. <tie> Uh, uh, de aarde heeft dus natuurlijk ook uh, zwaartekracht, zoals we allemaal weten. En uh, het is natuurlijk een kracht, een van de vier natuurkrachten. Er zijn dus uh, meerdere natuurkrachten. En zwaartekracht, ja, we weten eigenlijk helemaal niet, daarom had ik het over aarduskracht tussen mensen en zo. Uh, je, weet, je kan het helemaal niet zien, zwaartekracht. Je weet helemaal niet, wat is het eigenlijk? Hoe meet je het, het op andere planeten? Nou ja, andere dat mag niet uit. Maar wat is uh, zwa zwaartekracht dus eigenlijk? Wat, wat, wat, waardoor ontstaat het? Magnetisch veld? Dat weten we niet, hè? Nee, dat weten we gewoon niet. We weten het gewoon niet. We ja. kunnen het niet zien. Er dus, dus, zijn dus een heleboel in deze wereld uh, uh, krachten spelende. Waar we geen barst vanaf weten. Nou, ja, we zitten een beetje aan een tijdruimte te denken of zo, hè? Ja, ja, ja, ja. Maar nog steeds, waar, waar komt die zwaartekracht vandaan? Ja. Dat heeft dus een, uh, een oorzaak, zoals. Uh, uh, uh, wat wou ik zeggen? Er was bijvoorbeeld een zo'n van. Uh, astronaut David Scott. Die was uh, er bij de Apollo 15-missie op, op de maan. En die, die ging de zwaartekrachtstheorie van Galileo testen. Ja. Hij had een hamer en een, valk, een valkenveer. En die liet hij op gelijke tijd los. Ja. En die kwamen dus uh, gelijk aan. Ja, Want er is ja, daar ja. Geen, geen, geen, uh, geen luchtweerstand. Nee, dus geen mars. Want er is dus... geen lucht. Ja. ja. En daar uh, is ook een mooie, mooie demonstratie van, hè? dan kan je dat echt zien. Uh, ja, maar je zal toch alweer niet geloven dat het echt op de maan was, maar, <laughs> <laughs> maar dat, daar kan je dus ook een filmpje van zien. Uh, de werd van Newton, ja dat is een hele formule. Uh, uh, F, F is g mal m, mal, mal m gedeeld door r kwadraat, dat zijn die massa's die vermenigvuldig je met elkaar, maar die deel je dus door de afstand in het kwadraat. Tussen de voorwerpen. Ja. Uh, ja. Die appel die van de boom valt, hè? Ja. Dat is een... Ja, dat is Newton, hè? Dat is ja. Newton. Ja. Ben, uh, uh, uh, ze ze, ze berekenen het meestal met de zwaartekrachtversnelling aan het atemvlak, hè? Dat is de g-kracht. De, de g-versnelling. Ja. Ja. Maar goed, de aarde is niet helemaal bolsymmetrisch. Dat is een van de oorzaken, dat de zwaartekracht uh, op sommige uh, plaatsen uh, niet hetzelfde is. Oh, ja. Yeah. Oh, zou we uh, een de, de, de, Even kijken, de, de, de, ook is de vorm van de aarde niet zuiver rond, maar onder invloed van de rotatie bij de polen heel licht afgeplat. Oké. Okay. Ja, ja, ja. De aarde heeft een vorm van een oblate spheroïde. Ja. Nou, ja. dat is dan niet, hè? Nee. Maar ik weet wel dat die in verhouding ronder is dan een pingpongballetje. <laughs> okay. En dat komt door dat naadje in die pingpongbal. Oké, okay, ja. okay. dat komt erdoor. Ja. Dat betekent dat uh, men zich op de polen om, om ongeveer 21 kilometer dichter bij het centrum van de aarde bevindt dan op de Evenaar. Oh, en dus zwaarder. En dus zwaarder, ja. Ja, oké. Okay. Oké. Okay. Uh, maar het verhaal is dus nog niet rond want we hebben dus nog een andere kracht en dat is omdat de aarde draait en omdat de aarde draait krijg je naast de zwaartekracht ook een middelpuntvliedende vliedende kracht ja. zeg je dat wat Marja? ja oh oké okay. de nou, luisteraars. luisteraars ook eh uh, en, of, en je begrijpt natuurlijk, wat, wat gebeurt er met die middelpuntvliedende kracht? Gaat die meewerken met de zwaartekracht of tegen, volgens jou, Maya? Waarom vraag je het constant aan mij? Ik, Ik wist het ja, wel een leuke vraag. Het, het, het werkt niet jij wist wat dat was, middelpuntvliegende kracht. Nou, volgens mij werkt het mee, want toen de tijd dat we een baan om de uh, maan heen gingen uh, doen, hebben we gebruik gemaakt van, die, uh, van de zwaartekracht en middelpuntvliegende kracht. Nee. En daardoor kwamen nee. we om die, om die maan heen. Jammer, het was nee. een strik Nee, jammer. Net de verkeerde kant op. Want ze gebruiken als om die maan te vliegen. Eh, heb je gebruikers dus daar de dus zwaartekracht. Niet de middelpuntvliedende kracht. Nee, de middelpuntvliedende kracht is dat. Eh, bijvoorbeeld als je een touwtje. een, een, een, een balletje maakt. en je slingert er zo rond. dan voel je dus een kracht. Mm -hmm. dat het balletje uitoefent op je, op, op je vinger. En dat betekent dus, hij wil naar buiten. Dus die middelpuntvliegende kracht op de aarde, die wil naar buiten. Ja, je... Dus die is in tegengestelde richting van de zwaartekracht. Je voelt hem ook goed als je in de auto de bocht omgaat, een beetje hard. Ja, ja. Ja, ja denk dat heb je ook. En, en hoe groter is deze middelpuntvliegende kracht is natuurlijk op de evenaar, want daar is de aarde het grootst. Ja, ja, ja. Hm. En daardoor is dus uh, die, die, die, die zwaartekrachtversnelling. Uh, niet overal gelijk, zoals hier de, de, of ze noemen het ook wel de valversnelling. Zoals hier op aarde hebben ze... Uh, uh, op, op Nederland varieert het tussen 9,789 meter per seconde kwadraat en 9,832. Meestal rekenen we altijd met, uh, met, met 9,81. ...in de bedrijfsleven, zullen we zeggen. En op de maan is die 2 of zo, wat was het? 1,6? Ja. ja, geen idee. Nee, dat, weet ik, dat heb ik niet opgezocht. Dat oh. weet ik niet. <laughs> maar een nou, stuk minder, want de, dat, de massa is dus daar minder. Ja, en daarom kunnen ze zo hoog springen, hè? Ja. Wat je ja. in die boeken ja, dat van Kuifje altijd ziet, hè? <laughs> ja. ja. Ja, ik weet niet of jullie nog verder wat vragen. Ik zei van dat zijn een van de vier fundamentele natuurkrachten. Mm -hmm. Zoals Pim. Heb jij nog een idee van een, van een andere natuurkracht? Ja. Magnetisme. Magnetisme. Uh, ja, die elektronenkrachten of zo? Nee, die... ja, heel goed. Dat is ja. De sterkste kernkracht zijn gluonen. Ja. Dat zijn dus. die houdt protonen en neutronen in de kern ja. bij elkaar. Ja. En die is tien tot een veertigste groter. Dan zwaartekracht. Ja. En 40 is dus wel heel veel, hè? Miljoen, miljard, miljoen, miljard, miljard. Dus ja. dat is zoveel kracht dat er in, dus uh, ja. die, uh, die, uh, die gluonen zit. Ja. Ja. En de, de tweede grote is fotonen, dat is de kracht tussen geladen deeltjes. Okay. Ja. Die is ook erg groot Tot 10 tot de 38ste. Dat noemen ze de elektromagnetische kracht, hè? Waar je het net over had. Ja, ja. Dat gaat dus via fotonen. En dan krijg je de zwart, zwakke kernkracht, dat zijn dan de bozonen. De W-bozonen of de Z-bozonen. Ja, ja, ja. Uh, die speelt een rol in diverse vervalprocessen. Dus hoe dingen uh, vervallen oh. zoals uh, uranium en uh, dat soort dingen. Uh, en daarna heb je dus de, de zwaartekracht, dat is dus één. En die houdt uh, materie op grote schaal bij elkaar. Dat zijn de grafitonen. Oké, okay, Nou. Ja. <laughs> dit was het zo'n beetje, ja. denk ik. Of uh, hadden jullie nog... Uh... Ja, ik heb nog twee vragen aan je, want je hebt het net over die elektronen... en ik verbaas me altijd uh, over glas. Dat zijn natuurlijk ook allemaal uh, elektronen, maar je kan er wel doorheen kijken. Zit er daar geen glas, ja, glas bestaat uit allemaal moleculen, die, die heel snel bewegen. Maar, uh, en daarom kan je er doorheen kijken? Nee, nee, nee, nee, dat heeft te maken met... Kijk, glas is gemaakt van siliconen. Of siliconen, wat zegt nou? Silicium. Niet van siliconen. Nee, dat is wat anders. Maar van Silicon je hebt dus van zand. Ja, maar daar kan je ook niet en, doorheen uh, kijken. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat? Het zijn allemaal dat elektronen, die zitten allemaal tegen elkaar aan. Hè? Daar kan je toch niet doorheen kijken? Hoe kan dat nou? Nee, ze, nee, ze zitten er niet tegen elkaar aan. Hè. Ze bewegen met een ongelooflijke hoge snelheid... Rond elkaar, daarom is een tafel ook vast. Zo bepaald dat, ja, niet, dat bepaald okay. of een tafel vast maar, of vloeibaar is. Maar omdat ze dus zo snel bewegen, sneller dan in een tafel, kan je er doorheen kijken. Nee, dat heeft echt met, met het silicium te maken. Nou, leg dat eens uit uh, volgend jaar. Hè? <lacht> is goed. Ja. En de tweede vraag, uh, uh, we hadden een leuke discussie afgelopen met de heren van Haarlem. Dat van, uh, uh, als je je nog kan verbazen, dan ben je nog niet oud. Ja, dat nee, zo is ook, ja, dat. Ja. Ja. En toen uh, niet, dat ja. zei iemand, nou, ik heb me dit jaar verbaasd, met name over uh, die, uh, dat nieuws. Uh, feitje van een week of twee geleden: dat er een gigantische heldere klap aan de hemel is geweest. In iets van uh, 10 miljard, biljard uh, lumina moet het zijn geweest. D dat zwaar. Ze hebben een minuutje lang is er een gigantische flits geweest aan de hemel. Weet je daar wat van? Hier in, in Nederland zichtbaar? Nee, dat gaat allemaal, maar het is, allemaal, uh, het is ook geen zichtbaar licht. Het is natuurlijk uh, ja, door die radiotelescopen opgepikt. Oh, oké. Okay, oké, okay, oké. Okay. Ja, ja, ja, ja. Maar dat was... Ja, maar, maar kijk, ik kan het natuurlijk even makkelijk zeggen van, Pim, uh, uh, uh, wij zien absoluut niet alles, We hebben een heel klein spectrum van onze ogen. Ja, maar onze radiotelescopen zien veel meer en uh, op de, uh, daardoor is eigenlijk ons uh, idee over uh, ja, het hele land toch weer, uh, moet weer aangepast worden. Ja, ja, ja, ja. ja, ja. Oh, dat, uh, maar dat doen ze volgende eeuw ook nog wel, hoor, denk ik. Dat denk opnieuw je? aanpassen. Oh. oh, dus we zien je nog wel een jaartje bezig hier bij ons, hè? Nog een eeuwen, nog een eeuwen. Nog eeuwen, zo. Ja. Maar oh, die man die uh, is zijn rolstoet zat, hoe heet die, Engelsman? Oh, ja, ja, ja, ja, ja, Holkins. Ja, die zei in zijn boek ook, en hij heeft dus vaak gezegd dat over 50 jaar weten we alles. ik ja. ja. Nou, ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou ja, hij kan het ook wel eens mis hebben. Ja, ja, ja. <laughs> Maken wij niet meer mee, ik heb er <coughs> Sorry. jaar. Ja, ja. Nou, uh, in ieder geval bedankt weer voor jouw leuke en uh, heldere inbreng. Dank je. Ja. En ik ga je rustig wegdraaien, ja? Goed zo. En okay. heel succes met... Uh... Bedankt. Oké. Oké, doei weet van de specialist.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 Bezocht door weer zo'n vrome kloot, die steeds dezelfde oude kool komt stoven en roept vanuit zijn draagstoel blijft geloven, die zegenend naar mensen zwaait voor ieder lijk, zijn hoofd omdraait, elk argument van tafel maait, en steeds opnieuw de mensen paart. Al jaren gaan er stemmen op. Voor pil en voor geboorten stop, maar Rome weigert steeds om te beperken. Dat zou de zedeloosheid maar versterken. Elk recht wordt u nog steeds betwist en seks blijft steeds de antichrist. Hij die door zijn orgaans slechts mist, heeft steeds voor duizenden beslist. Jezus red, Jezus red, alle mensen opgelet. Jezus red, Jezus red, het.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 Het Wounded Knee-protest ja. zong tegen, de, uh, tegen het militaire ingrijpen in Wounded Knee... Ja. waar vele honderden doden ja? Indianen bij gevallen zijn. Ja, ik weet niet precies hoeveel. Nee, weet niet zoveel. Was het er ergens in Canada of zo? Uh, Amerika, toch? Ja. Honderden... Niet. ja. Honderds... Nee, ja. ja nee, nee. Massacre. 1973 was het. Nee, was het een nummertje, denk ik. Zou, zou het... Uh, nee, 100 het niet. Also known as... Second woonde het niet. Oh, okay. <laughs> ja. ja. 1973, en, uh, Olga Lak Lakota. Ja, dus ook, ja, ja. Even kijken. Even kijken of ik de Nederlandse vertaling kan vinden. De eerste was in 1890, ja. En ja. Toen zijn ze in uh, 1964 weer gaan protesteren. Steren, ja. Nu, ja. 1870, ja. Dus, De Verenigde Staten was dat. En dat was uh, Bone, die uh, maakte daar een... Uh... Ja. Nou, het was ook een, een, ja. een, een, een Indiaanse band, een, een, een band van Indianen. <laughs> een In Indiaanse band? Denk je altijd <laughs> aan India? Nee, een band van Indianen. Indianen waren het. Indianen. Band. Amerikanen. Native dus. Americans. Native Americans, oké. Okay. Ja. Anders heb je African Americans. En gewoon een witje. Ja. ja. Goed. Gaan we door, natuurlijk, met de andere? Ja. De Beatles met Revolution. Heel geïnspireerd door politieke protesten in 1968, uh, ging John Lennon ook een beetje nadenken over zijn, uh, de noodzaak van sociale veranderingen. Maar hij had het niet zo op met gewelddadige tactieken van de leden of zo. Hij wou meer uh, het peaceful doen. Hè? Ja. En daarom zei hij die ook, hij uh, zegt ook in uh, zijn uh, nummer Revolution: Jongens, doe het niet met geweld, maar doe het rustig aan. En daar is hij toch wel een beetje op afgerekend. Want natuurlijk links vond dat helemaal geen uh, goed idee van hem. Dus uh, hij is wel wat uh, controverse opgeroepen. Ja. Maar geeft niet. Uh, hij heeft natuurlijk drie versies gedaan. Een uh, hele lange, met allemaal uh, rare geluiden. Een hele langzame. En de snelle. En hier komt de snelle versie. <tied> Dit was natuurlijk de scène met iedereen is ja, van de wereld. wereld. Ook een mooi nummer. Denk dat dat is. Ja, dat een beetje dubbel. Is van de wereld af? Uh, uh, wat lotje getikt of uh, is iedereen onderdeel van de wereld? Iedereen is onderdeel van de wereld. Nou, ja, niet lotje getikt. Nee, Oké. Okay. Nee. <laughs> oh. Ah. Ja. Bijna. Het is ook een protest, ja, natuurlijk ook. Ja. ja. ja. Een beetje sociaal protest, ja. Dus Ja. Een klein beetje protest, het is niet Een klein zo... beetje protest, ja. ja. ja. We gaan nu twee uh, uh, Vietnam protestsongs horen, natuurlijk. Eerst Billage Well met Goodnight Saigon. Mm. En dan The Animals met We Gotta Get Out of This Place. Ja. Was niet echt een protestzong, denk ik, maar die is omdat die uh, ook door Call of Duty werd die vaak gebruikt. Ja. Is dus toch denk ik als, uh, als protestzong dus gro groter gro gro geworden. Ja. Ja. Maar good night, zei ik want zeker, natuurlijk, hè? Ja, maar er kwamen ook heel veel protesten van uh, uh, oud-Vietnam-vretoranen. Ja? Omdat Billy Joel nooit uh, in Vietnam is geweest. Oh, okay. En uh, hun hadden ja. zoiets van, je mag dat niet zingen over Vietnam, want... Oh, oké. Okay. Ja, ja. ja, maar... Vond ik ook wel weer een dingetje, denk ik weer. <laughs> ja, steeds wordt zout. steeds meer, meer slakker zout gelegd, ja. Ja, toch? Ja. Maar goed, we hebben een leuk programma. Wij gaan nu Billy Joel en de Animals draaien. Ja. We met Soulmates on Parasite, we left as in. I'll zingt vind toch vol overtuigingskracht, onze Erik Beurden. Mooie zanger, ja. ja. Ja, we lopen weer naar het einde van ons programma. We gaan nog even de uh, agenda doen. Maar eerst zeggen. Hmm? Eerst zeggen. Wat eerst zeggen? Dat we de volgende week. We zijn de volgende week niet. Nee. We zijn, volgende week zijn de mannen die voor ons zitten normaal... Ja, uh, broer, en zo Die gaan die vier uur doen. Ja. ja. Een hele mooie kerstuitzending. En dus heb ik iedereen uitgenodigd als je... Sin heb om langs te komen, Voor kun je langskomen. komen. en een uh, ja. lekkere moorkoppen taart. Een moorkoppen taart? Een taart. Oké. Okay. Dat verzin ik de plek hoor, maar ik vind dat Willem dat wel mag doen. <laughs> oh, nou. Wie weet kom ik nog langs. <laughs> ja. <laughs> dus, uh, maar goed, ik heb nu de agenda. en Wij zijn er dan de 23ste weer. Ja, klopt. Met en dan weer, gaan wij nog naar meer het... Uh, protest, ja. Met, ja, ja. We gaan want die bevallen ons wel. Ja. Niet dat wij protesten. Maar dat doen wij niet. Wij protesteren niet. Nee, we, we, ja, zijn we ergens op tegen? Ja, een Ik hoop ben dingen. altijd overal tegen. <laughs> Gauw, <laughs> <Standaard>. door. <laughs> Gauw door. Standaard. Gauw <laughs> door. Oké, okay, de agenda. Ik heb uh, in de stad Schouwburg van Haarlem... op vrijdag 16 en zaterdag 17 december... Freek de Jonge. Zijn er nog kaarten... Vreek de Jonge speelt in de scheef een oudere heer die niets aantrekt van wetten en conventies. Zo houdt hij zich staande in een steeds gekker wordende wereld. Dwars van wetten en conventies zal hij liever barsten dan buigen. Speelt hij eigenlijk wel een rol? Of is dit een grote weergave van zijn eigen persoonlijkheid? Ja, ik ja, ben benieuwd. Dus, ja. ja, lijkt me wel leuk. Ja. Dus. Ik denk dat het 16e gaat, Ja. ja. En uh, dan heb ik nog in het Philharmonie uh, en in het Patronaat. Uh, alles is nu festival. En dat is zaterdag 17 december, begint om 6 uur. En dat is echt een, uh, een scala van artiesten die voorbij komen. Na een succesvolle eerste inditie slaan de Haarlemse zalen... Patronaat en Philharmonie opnieuw de handen in één. De tweede editie van Alles is, is nu staat volledig in teken van de vernieuwende en verhalende Nederlandse popmuziek. Dus onder andere Cotu Jim, Beps, Sor. Nou ja, nog een aantal van die, uh, van die mensen. Eigenlijk ken ik er helemaal niemand van. Nee, kan niet. En dat vond ik nog wel leuk, dat heb ik ook gevonden, elke. Uh, Maand is er, uh, en dat is nu zondag uh, 11 december, is um, een uh, reggae -café. En die, deze keer is het uh, jaar Reflection, dat is een Rotterdamse band die uh, reggae-muziek uh, speelt. En het is uh, moeite waard om naartoe te gaan. Wat ook 11 december is, is Zandvoort Lacht. Die is er weer in uh, Amsterdam Beach Hotel hier in Zandvoort. Oh, is je weer terug? Ja. ja een soort, <coughs> soort stand-up was dat, hè? Stand ja, stand-up. Stand ja. En dan proberen mensen hun, uh, hun dingen uit. Het is erg leuk om naartoe te gaan. Dus uh, bij deze. Ja. Ik geloof dat het meestal zijn het zes of acht uh, stand-up comedians... die dan uh, performance ja. geven. En je hebt Goedemorgen-Zandvoort. Oh. Ik heb Goedemorgen-Zandvoort nog okay, even, die is niet. morgen. Ja. Ja. En wat komt daar aan de orde? Een evaluatie over parkeren en deelscooters. En daar komt uh, Tom van der Veen namens de OBZ uh, over praten. En Coro Corna, Cor in de Krocht. En daar komt de dirigent José Martínez van Gallen over praten... Groene Daken, daar komt Mark Lemaire over praten. Hildering Toneel met Oma's Wil... daar komt Mark Verstegen over praten. En de Maastrichter Staar bij de Classic Concerts komen daar. En daar komt de bestuurslid Willem Strooman over praten. De kernteam Ambachtelijke Organisatie in Zandvoort... daar komt Kevin Stefan over praten van de CDA... En dan hebben we het kerstkoor Contares, Leati en daar komt uh, Jan-Peter Versteeg over praten. Het programma wordt deze week gepresenteerd door Ger Loogman en Hans Potman. En de techniek staat er niet bij, ben jij daar? Nee. Oké. Okay. Nee. Ik weet niet hoe heet het dan. Nee, nou ja, oké. Okay. Dus, nou dat is het. Mooi. Zo'n ja. beetje, volgens mij heb ik ja. uh, niks meer te liegen. Nou, We kunnen deze uitzending natuurlijk... Uh, uh, niet afsluiten of uh, niet stoppen... met toch wel, volgens mij... de bekendste Nederlandse protestzong. De bom. Nee. Ja, meneer de president. Ja, ja heel de, goed. Nee. Ja. Oh, dan draait daarna de bom wel. Daar hebben we ze allebei gehad. En okay. nemen wij afscheid. Wij nemen vast afscheid. Ja. Geniet van Boudewijn uh, de Groot... en uh, doe maar. Ja. Meneer de president...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 Doe Ik heb van alles maar geen tijd, ook niet voor heel even. Ik moet aan mijn salaris denken en aan mijn relaties. Maar liever weet ik wie je bent voordat het te laat is. Want als de boom dan lig ik in mijn nette pak, diploma's en mijn checks op zakken. De polen zijn mijn woorden schaald, schaald, Onder de vlechte van de stad, naast jou oude oude oude toch toch, want het geef hier op je heen Ik heb jou nooit gekend, wil weten wie jij bent, wil weten wie jij bent Dan wens je allemaal fijne dagen en een voorbeeld.